Met het NOS de Koerden in Syrië zeggen nu ook dat de islamitische staat in Syrië en Irak is verslagen. Maar ze waarschuwen dat de terreurorganisatie zo weer de kop kan opsteken. Gisteren meldde de Amerikaanse regering dat met de val van Bagus IS voor 100% is verslagen. De Koerden van de Syrische democratische strijdkrachten waarschuwen dat IS strijders zich schuil kunnen houden in bevrijd gebied.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 Na twee jaar onderzoek heeft Muller het rapport klaar. Het onderzoek van hem heeft een aantal vertrouwelingen... van president Trump de kop gekost. Een schilderij van Vincent van Gogh... dat in Amerika jarenlang in een museumdepot stond... blijkt toch een echte Van Gogh te zijn. Het schilderij Vaas met klaprozen werd waarschijnlijk gemaakt in 1886. Het Van Gogh Museum in Amsterdam ontdekte onder de Vaas met bloemen... nog een afbeelding, een zelfportret van Van Gogh. De schilder gebruikte zijn doeken vaak twee keer omdat hij geen geld had. Cabaretier vrekt de jongen heeft gisteravond bij de opening van het boekenbal een statement gemaakt tegen Thierry Baudet. De jongen riep vanuit de zaal dat er een verklaring moest komen over de verkiezingstoespraak die de FVD-leider had gehouden. Baudet had gezegd dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de samenleving ondermijnen en daar wilde de jongen tegen protesteren.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 En het allemaal uit de platencollectie van uh, Kort Draaier. Dank daarvoor dat we wederom weer gebruik mogen maken van zijn uh, platencollectie. ik heb uh, van de week heb ik hem gesproken. En de komende maanden, denk ik. Misschien wel het hele jaar door, uh, mag ik gebruik maken van die mega gigantische platencollectie. Dus het gaat allemaal goed komen. De volgende artiest, die hoor u net ook al eens opening. Louis Davis natuurlijk, hè.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 Revue-artiest en hij staat bekend als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. Vandaar alweer een plaat voor hem. Als opening doen we het elke week met de herkennismelodie. En nu hoort u Louis Davies met Restanten. Ik ga u zeer geachte luisteraars nu een zeer merkwaardig lied voordragen... waarvoor ik u speciale concentratie en belangstelling vraag. De titel is Restanten. Ik mag wel eens graag in een warehuis dwalen. Zo'n uitverkoop is interessant. De prachtigste dingen gaan weg voor een koopje, want plots zijn ze niet meer courant. De aardigste hoedjes, charmante Japanen, waar vrouwen hun nachtrust voor geven. De mode verandert en waardeloos zijn ze. zit de glorie van het leven. Het is uitverkoop in het warehuis, Restanten, Restanten, Het mooiste smijt men op een hoop. Wie het neemt, die heeft het spot goedkoop. Waar blijven oude klanten, Restanten.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 Wij, pedanten, restanten. Daar zat in de bomen een zonnige Jong papa, ga je met zijn veren zo vrije Was maar alleen dus het leven, dat leek wat wat je Min of meer pijn de verder kon ik hier wat lawaai. papa maan een dochtertje krijgen want dochtertje krijgen is wel liep op meneer papa gaai. Papa zei streng die man mag jij niet kussen. En moet wel weer en ondertussen. En krijs mag de liefde bij een papa kijten zijn. Dan ga je naar de haaien, dan ga je naar de haaien. En krijs mag de liefde bij je papa kijten Dan ga je Van zo'n papa ga dat komt met diep van het optje kraai. Het belooft dat het nest in te roepen, dat zonder ga bijna. Papa ga Papa, ik wil komen en kraai is mijn keus. Papa, ze ben jij, dat ben je niet thuis. Mijn zo'n papa ga ik nooit meer tussen zo'n kras en de kraai. Als sta je haar toch zo in licht te laaien, laat jij hier het vakraai maar rustig laaien. Een kraai. Bij een pappagaai gezaaien Dan ga je naar de haaien Dan ga naar de En nog geen een pappagaai Dan ga naar de, ga naar de Dat is nu eenmaal zo Al werden die drie door een ouders bewaakt Toch werd je kwijt tot de vrije gesnaakt Zo wat het bijzondere waren al komt dat geraakt Wat bijna volmaakt maar toen kwam een jager op, zoekte zijn prooi, ook hij vond die papegaai toch wat zo mooi. Hij ging hem en dingen hem nam mond toch kom hij in een kooi. En zo moest u te slot te leren, daar zat ze nu met de gebakken peren. En ga mag je bij een papegaai gaan zaaien, Waar ga je naar Waar ga je naar je pafde kijt al zijn, dat kijnt en dat dat is nu eenmaal De meeste bijen pafde kijt al zijn, dat kijnt en dat kijnt, dat en dat weg is weg, hier lopen wij in angst en vrezen. Waar zou die zijn, waar zou die wezen? Zit die verscholen in het groen? Wat moeten we doen, oh wat moeten we doen? Lodewijk, waar zit je? Lodewijk, waar ben je? Lodewijk, waar blijf je? Lodewijk, ik ken je. Je houdt me voor de gek en waar ik ook kijk, geen Lodewijk, Lodewijk, Lodewijk. Zoek, zoek, zoek bij de vijver, is hij nog niet terecht? Zoek, zoek, zoek bij de pereboom, Lodewijk is weg. Oh, als hij maar niet op straat gaat dalen, als hij maar niet.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 Lodewijk, waar was je? Lodewijk, waar zat je? Was je in een schuurtje? Zat je op het platje? En dan nou zijn we allemaal de koning ter rijk. Hier is Lodewijk, Lodewijk, Lodewijk. U hoort de muziek uit het programma Ja, zuster, nee, zuster... Jodewijk, waar zit je? En daarvoor in 1952 Loubandi met kraai en papegaai. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Een reisje van de jaren 30 tot en met de jaren 70. En de volgende dame had een hele lange carrière. En ze was voor veel mensen uitgegroeid tot symbool van hoop en liefde. Haar dood kwam voor fans dan ook hard haar. Duizenden mensen reisden naar Stranpohorik om afscheid van haar te nemen. En onder de gasten in de kerk bevonden zich een aantal bekende collega's. Waaronder Albert West, Drea Dobbs, Pierre Carter... en de Vlaamse ster Eddie Walli en Marianne Weber... vertolkt het lied waarmee de zangeres in 1987 -80. afscheid nam... Mijn Leven. We hebben het over de zangeres zonder naam. Geboren als uh, Maria Meri Servet, Geboren in Leiden en overleden in Hoorn op 23 oktober 1998. Nederlandse zangeres. En ze vertolkte decennia lang het Nederlandse levenslied... En vandaar ook haar bijnaam, koningin van het levenslied. U hoort er nu de zangeres zonder naam, maar het was aan de Costa del Sol.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 deze avond doet de heer Doris zelf uit de boek. Nou ja jongens, jullie zien het zelf wel. Ik ben in herhaling te treden op militair gebied... vanwege het feit dat ze een drukfout hebben gemaakt in mijn oproepingskaart. Want ik ben eigenlijk nog van de lichting 1935. Nou ja, toen ben ik maar in de kampvakist gedoken. En ik heb dat oude spulletje eruit gehaald, maar ja... Ik wou het eerst nog even chemisch laten reinigen... Maar ik was bang dat het niet meer zou houden. Dan heb ik het maar in de glansstijfsel gezet. <lacht> maar als ik nou niet te veel beweeg... dan zit er toch nog een aardige koep in. Maar het is nou niet dat je zegt... dat is nou een joveluniform om de vijand mee op te houden. Jongens, toen ik mij bij kamp Amersfoort aanmeldde, stonden ze wel even vreemd te kijken, hoor. Er stond zo'n jong knelletje voor de deur op wacht, meneer Stengun. En ik stap op mijn mat en ik zeg... soldaat Doris, 64ste regiment, grinnediers en jagerslichting, 1935, meld zich. Hartstikke Ik Zeg, zeg even tegen de baas dat ik er ben. Nou, dat jong, dat schrikt zijn een prikkeldraadversperring... Gooit systeemgun weg en rent naar de wacht en schreeuwt de vijand staat voor de deur. Gelijk groot alarm, alle kanonnen naar buiten jongens. Hartje, in gevechtshouding hoor. Ik zei jongens doe me nou een lol want die komen alleen maar voor mijn nummer op. Maar dat... dat geloof ik helemaal niet. Gelukkig komt er op dat moment mijn pet af. Wacht even... Gelukkig kwam er op dat moment een oude kolonel in een jeep aan scheuren. En die wierde zei er gelijk in de menigte en brult tegen me. Doras keel, wat heb je daar voor een vriend ongevoeljarig apenpakken Jan. Ja nou neem me niet kwalijk kolonel, maar uh, mag dan een beetje antiek zijn. Maar je moet toch een klein beetje meer eerbied voor mijn uniform hebben. Want uiteindelijk is het toch de wapenrok van onze hare majesteit. Een jovale klap op mijn schouders, dat ik zak gelijk met mijn hele inventaris 20 centimeter de bojem in. Hij zegt, blaaska, ken je me niet meer? Dat ik kijk hem zo eens. Oh, en toen zag ik het meteen, zeg. Dat was mijn slaapie uit 35. Ja, die was ondertussen tot kolonel opgeglommen. Ik zeg, als je me nou flippie met de oren. Nou had hij toch liever dat ik dat niet zei. En zegt, eh, kom maar van mij naar mijn bureau. Eh. En op je kantoor geeft Flippie me eerst de jovelen sigaar. Enfin, ik zit daar, breed uit. Toen zegt Flippy, nou vertel nou eens, wat is er nou voor gein dat je hier zo in dat oude Tunisie komt aanschuiven. Ik zeg, Flip, jongen, dat is geen geintje. Ik kom zuiver op herhaling. En ik geef hem die kaart. Nou, hij leest hem krijg langzaam een experimenteel kleuren-televisie-kopie. En bril Doris, wat haal je nou in je hoofd? Hij zei het een beetje anders, maar dat kan ik hier natuurlijk niet herhalen. He. Zeg, dat kan je toch niet menen? Ik zeg, zeker meen ik dat. Ik sta op mijn rechten. Ik ben opgeroepen. En eens geroepen, blijf geroepen. Nou toen Flipps eigen na enige muren weer bij elkaar gevonden had, zei hij, ik zal de Haag hebben op moeten bellen hoor. Goed, hij belt de Haag op, krijgt daar een generaal van de staf, en legt die generaal in militaire termen uit wat er aan de hand is hè. Nou, die kon er ook niet om lachen. <lacht> <lacht> Want ik zag Flippy heel langzaam achter zijn bureau in elkaar zakken. Ja. En na verloop van tijd geeft hij mij de telefoon en zegt de generaal dat hij zelf spreken. Dat ik neem de hoorde en ik zeg, ja, hier door is van het 64 e regiment gereden die is een jaar 35. Kerel brult die gozer in mijn oor, wat haalt hij nou voor flauwekul uit? Ik zeg, ik haal helemaal. Zet die denk je misschien dat wij niks anders aan ons kop hebben? Ik zeg, ik denk helemaal. Zet hij, dat wij hier tijd hebben om ons bezig te houden met de ene of andere gozer die ze nodig de soldaat wil uithangen? Ik zeg, luister nou, ze hebben generaal. Ik heb een oproep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 Oh, nou, hij toen leidde de haak, hier. Zeg, hou jij me geweer even vast. Als je ding is, is je aardig om te schieten, maar je moet er niet mee moeten praten, weet je? is een baksteen, het dat een baksteen, al deze, een jaar Molly, is een moeder en die voor een baksteen, het is het een baksteen, het is op het is een baksteen, een een Wrouwt een, zijn waard. Je moet er een net Moli, enkele man, op een afstand in Mamen, zijn noodzakelijk door, je moet er bent net voor op die als deze meterbazie als je met hem wandelen gaat. Zolang je hem op een afstand hout, dan kan de zaak geen kwaad. Molie, valt wel niet mee, nu en dan. Want waarvan is weer alle. Het is een Molly is om een Ze slechts een enkele zoen kan toch geen kwaad. Ze vraagt nooit de broek, maar wel de er een enkele man, als op een afstand in. zijn noodzakelijk waard, je moet erin net oefenen. Molly, een enkele man, als die ook aan de als deze meterfaat in als je met hem wandelen gaat. Zolang je dan op een afstand valt, dan kan de zaak niet waar. Molly wel niet mee nu En dan. Wat van wel is met Ja, dat was muziek van Willy Derby. Met Molly. En daarvoor Tom Manders als Doris. Met Doris als soldaat. En de volgende artiest. Hij maakte in de jaren 50 een heleboel muziek. Heel veel hits. Waaronder als ik tweemaal met mijn fietspel bel. Daar zijn de Appeltjes van Oranje. En hij vormde samen met een tijdje lang met Willy Alberti het duo de Straatzangers. We hebben het over Max van Praag. Nederlandse zanger. Met een hit 1952. Kluk Auf. in donkere schachten waar nooit eens een zonnetje lacht zij zwoegen er dagen en nachten terwijl hun gezin angstig wacht het zwarte goud van onze mijnen lokt jong en oud diep in de schacht zal voor hem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 Kapitein! for all. Yeah. met We Zullen Doorgaan. En daarvoor Willi Albert hier, tezamen met Johnny Jordaan... met Moeder, Ik Kan Je Niet Missen. U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 neem ik u mee op reis... terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Als u een stukje gemist heeft, of wil u wilt het programma nogmaals beluisteren... Aans van de zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald... Onderweg zometeen de Maaskanters. Maar nu eerst de Louis van Tulder met mijn moedertaal. Mijn moeder, mijn on him say Met een zeeman heeft het water lief. En daarvoor Louis van Tulder met Mijn Moedertaal. Als we naar de klok gaan kijken... dan is het alweer bijna tijd om afscheid van u te nemen. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Waaronder de volgende artiest Heiman Scholten. Beter bekend als Bob Scholten. Geboren in Amsterdam op 21 februari 1902. En al daar overleden op 3 november 1983... was een Joods-Nederlandse zanger. En Scholten werd ontdekt door Jules Monash die hem in contact bracht met Broms Gottschalk. Na zijn lagere schooltijd werd besloten dat school voorzanger zou worden in een synagoge. Hij heeft om deze reden enige tijd lessen gevolgd op het Joodse seminarium... maar hij is nooit voorzanger geworden. Zijn eigenlijke artiestenloopbaan begon toen hij in 1916... van de Lamar een kinderrol aangeboden kreeg in de operette De Marskramer. En als klein kind heeft hij vele optredens gedaan in het Tiptop Theater in de Jodenbreestraat. En in 1931 trad Scholt in dienst van de Afro. Bij het orkest van uh, Kovacs-Lajos kreeg hij nationale bekendheid met de liedjes Omona. Goedenacht en weltrusten, een huis met een tuintje en we gaan naar Rome. En hij was regelmatig medewerker aan de bonte dinsdagavondtrein. En u hoort hem nu met het is oké. Okay. En ook nog zometeen Joop de Knecht nog zeven dagen. Ik wens u een hele fijne week. Als u het gemist heeft, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er volgende week dinsdag weer om 11 uur. Ik zeg tot ziens. Het is oké. Okay. Het gaat fijn aan mijn zin. Het is oké. Okay. Ik zit ergens in de Ik ben, als u toch niet wist, wat je noemt.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 en geniet, en waar er wordt op